7 uur. Dioket samen met het NOS-journaal. Steeds meer mensen betalen hun zorgverzekering niet. Eind vorig jaar liepen bijna 300.000 mensen... een half jaar of langer achter met betalen. En dat zijn er bijna een kwart meer dan in 2010, meldt het CBS. Onder de wanbetalers zijn vooral veel jongeren... en mensen met een laag inkomen. Voorzitter Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid denkt niet dat de daders van de aanslag op vlucht MH17 nog worden gestraft. In de Volksrand zegt hij dat landen niet staan te trappelen om mensen uit te leveren. Daarmee doelt hij onder meer op Rusland. Volgens Joustra zijn de Russen bang voor het onderzoek naar de schuldvraag waar het openbaar ministerie mee bezig is. De Europese leiders zijn positief over het voorlopige vluchtelingenakkoord van de Europese Commissie met Turkije... Daarin is afgesproken dat Turkije 3 miljard euro krijgt om zijn vluchtelingenkampen te verbeteren. De commissie hoopt dat vluchtelingen daardoor minder snel doorreizen naar Europa. EU-president Tusk spreekt van een grote stap in het vinden van een oplossing voor de vluchtelingencrisis. De Israëlische premier Netanyahu is bereid tot gesprekken met de Palestijnse president Abbas. Hij wil een einde maken aan de nieuwe golf van geweld in zijn land die de laatste weken al aan 36 mensen het leven gekost heeft. Netanyahu stelt voor om te praten met andere Arabische leiders erbij. Bij een brand in Oegstgeest is vannacht een vrouw omgekomen. Ze werd door de brandweer gevonden en zwaar gewond naar buiten gebracht... waar ze aan haar verwondingen overleed. De zolderbrand brak rond half drie uit en was na een uur onder controle. Twee andere mensen in het huis bleven ongedeerd. Het weer in de kustprovincies regent het. Het is een graad of 6. komende uren blijft het bewolkt en dan gaat het op meer plekken weer regenen. Het wordt vandaag 6 tot 11 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting Europort. Daar staat tussen Pernis en Spijkenissen 5 kilometer file. Tot zover de verkeersin...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 Radio. Ben naar het en zet hem op 106.9. 106.9. Yeah. ZFM. ZFM. 24 uur per dag. Heet zomerhit. Van de.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 Heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen. I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I miss you know, I can fly. High. Dancing in the dust Cause we're coming through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 ser feliz esto no me I used to be so strong Your arms around me tied Everything, it felt so right Unbreakable, like nothing could go wrong